Radio Veronica. Met het nieuws. Het is twee uur. Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Een Iraanse raket die via Irak en Syrië op weg was naar NAVO-land Turkije is neergehaald. De luchtverdediging heeft hem vernietigd, zegt Ankara. Er zou niemand gewond zijn geraakt. NAVO-baas Rutte heeft de aanval veroordeeld en hij zegt dat Turkije kan rekenen op steun. Het kabinet wil dat er meer repatriëringsvluchten komen... om mensen die door de oorlog in Iran in het Midden-Oosten zijn gestrand terug te halen. Minister Berendsen wil dat samen met reisorganisaties en luchtvaartmaatschappijen regelen. Hij wil focussen op landen waar de meeste Nederlanders vastzitten. KLM meid voorlopig Dubai, Tel Aviv en Saudi-Arabië. Eerst zouden er in elk geval tot en met morgen geen vliegtuigen die kant op gaan. Maar omdat de oorlog in het Midden-Oosten voortduurt... is de maatregel voor onbepaalde tijd verlengd. KLM heeft met een evacuatievlucht wel gestrande Nederlanders opgepikt in Oman. En een opvallende ontdekking in het Gelderse Bennekom onder Ede. In een net gekocht bakje aardbeien is volgens de regionale omroep... een hagedisje gevonden, een gekko. De aardbeien kwamen uit Griekenland. Daar is het diertje op een of andere manier in de verpakking terechtgekomen. De gekko is naar een opvang gebracht. Het Veronica Weer van Weer Online. Volop zon met een paar sluierwolken van noord naar zuid worden 10 tot 16 graden. Morgen opnieuw mooie lente-weer en nog een stukje warmer dan vandaag.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 See what I'm De die talenten liepen van Adele. Revolution! Geloof het wel, toch? Ja, dat was goed, ja, ja. Dit was de allereerste toch? ja? ja zeker. Als wij hier muziekvragen hebben, komen we altijd eerst bij Sander terecht. Dus ik, vandaar, ik denk, vraag het nog even aan hem. Jason Pavements is aangevraagd door Lieke van Dam. Ik vind het ook nog steeds een van haar betere. René zegt, hip Hoi, wat denk je van Run MC en Erwes met Walk This Way hooi terug vinden wij ook een sterk idee. Ook zo lekker om mee te openen. Tot aan vier uur heb je het helemaal voor het zeggen. Serieus? Eén kleine inspanning. Appje sturen naar Radio Veronica. Dus ook de grote Veronica-app. We lezen met z'n allen. Dus je verzoekje kan ons niet ontgaan. Laat weten wat je vanmiddag wil horen. Voor mannen. Wanneer heb je voor het laatst gehuild? Dat is goed voor Wout en Frank ook. Ja, is goed voor. Ja, schrijf ik meteen een vol. Ja, op. De vraag voor Wout en Frank: Sander, wanneer heb je voor het laatst gehuild? Oh, dat is echt lang geleden. Ja? Uh, ik denk uh, toen uh, Mickey geboren werd. Ik wilde net zeggen: toen, toen de liefdesbaby ter aarde ja? kwam. En ja. daarna heb ik alleen maar gelachen. Ja. Jij hebt daarna niet meer een of andere romcom gekeken... waarvan je dacht, oh, dit. Ja, misschien met de kerst. Ja, zie je wel. Ja. Stenders. Ego. Dit is Tim. Maar een man mag niet huilen, ook al heeft hij verliekt. Hij mag wel dansen. Evil Waves. We hebben Oje Komova, We hebben Lowrider van War. En Bruno Mars maakt er één liedje van. Something Serious. Ik toch even iemand bellen, want er moet wel een mooie einddagen pakken worden aan dit ja. nummer, vind ik. niet? Bruno Mars, uh, zijn, nou, ik wilde zeggen zijn nieuwe is wel waar, want het staat op het nieuwe album van Bruno Mars, maar het is niet officieel de nieuwe single, maar deze is echt serieus leuk, hij heet ook Something Serious alles van Bruno is slim geproduceerd zegt Mike, iedereen denkt de tracks al jaren te kennen, stuk voor stuk bestaan ze uit puzzelstukjes uit de poppi-story. vooral Santa hij zat erin, ja For Ruben, The Streets of Philadelphia, yes, Bruce Springsteen. I was bruised and battered, I couldn't tell what I felt. I was unrecognizable to myself. I saw my reflection in a window and didn't know my own face. Oh brother, gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia?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 niet geleefd, zie ik nu. Een reactie van ik gekregen. Niet, dat ben ik niet, maar ik. Die had liever iets anders gehoord. Ruben wilde deze prachtige, want het is wel een prachtige Bruce Springsteen, de streets of Philadelphia. Fred zegt nog even de bos. Dan komen wij nog bij Richard. Richard, let op, Caroline en Gabriela en eventueel Sander. Consorten zijn jullie. Ja, een plaatje waarvan je echt het gevoel hebt dat het nooit bestaan heeft. Maar het is wel een bescheiden hitje geweest. In mijn uh, levende hitdossier Brein zegt zes weken nummer 14, 14 de hoogste. Ik, ik heb heen. het al gecheckt en het klopt tot achter de comma. Zes weken ook. Zes weken nummer 14. Ik oh, dacht, daar gaan we weer. Van jullie al de vrienden. Jullie voor de hele zuipkant maken. Klaar is de aanvrager van deze heerlijke Yubi 40 I've got mine. Even aan het bellen met iemand die een appje stuurt. Hallo, is er een mogelijkheid om de playlist van 0303 03 2026... tussen 14 uur en 16 uur 30 te krijgen? Ja. Er werd een nummer gedraaid, dat kan ik niet vinden. Nou, dus even, even proberen. Hallo? Hallo, Mier. Hallo? Oh, hij heeft opgehangen. Oh, hij oh. toch geen zin hij in... maakt zich kenbaar als mier. Dus misschien wil of hij ook wie? wel als mier. Er staat geen naam. Voor zijn telefoonnummer staat het tekenetje, het emoticonnetje van een mier. Dus misschien is hij heel anoniem. Ja. En druk. Dat is goed. Mieren hè? Als nou ja, um, ik denk zelf uh, Chris Stapleton. Ja, ik zat ook al te kijken wat het zou kunnen ja. zijn. Het is of Chris Stapleton, of, waar ik ja. ook nog aan zat te denken, was Pittsburgh in the Rain. Van Leon de Graaf. Ja. Door jou uh, zo, of was het de aanvrager, hè? die dacht dat het Bart de Graaf. <laughs> ja. Nou ja, het was tot 16.30 uur dus kan ook wel Wouter Frank hebben gezeten. Nou, de publieke server laat weer contact met je ja. op. Dank u. Sweetie. everybody. Mm, seeds dreams are made of this. Seeds is er niet. Hij is nog steeds ziek. Hij is ziek. Ik heb gisteren nog even contact met hem gehad. App technisch. En um, ik had niet het idee dat hij uh, vandaag hier zou zijn. Dus dat klopt wel. Seeds ja. nogmaals. Van harte beterschap. Wat ja. zou ik jou dan weer mogen vragen om eventjes de mensheid op, op zijn minste op de hoogte te brengen van alles wat op het wegennet in de weg staat. Kom maar. Ja. Er zijn op dit moment negen vertragingen met een totale lengte van 33 kilometer. Ik pak er drie uit die opvallen. Dat is onder andere op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Grijshoort en Waterberg. 34 minuten. En dat komt omdat er op de A50 Os-Apeldoorn tussen Grijshoort en Hoendelo 1 uur en 14 minuten file is. Dat komt door een auto met pech. En de andere die nog opvalt is de A4 Den haag Rotterdam tussen Rijswijk en Den Hoorn. Dan heb je 22 minuten vertraging. Bedankt. Hey, graag gedaan. Ja, dat is nog wereldnieuws. hebt... Het wel, nee. Sta je in de file? Geen verloren tijd. Koop de motor over. Geen verloren tijd. Nee, ook het Nooit weer bumper kleven. Ja, ja, ja. Geen verloren tijd. Wacht zorgeloos met standers. Tot alles weer doorrijkt. Teun zegt, wij zijn hard aan het werk. Koninklijk meeraf wat van oasis zorgen, champagne, super Aangevraagd door Jacco en Champagne Supernova werd enthousiast ontvangen door Tom. Uh, wat een heerlijk nummer is het ook van uh, Oasis. En stel dat ze toch naar Nederland komen, is dat eigenlijk al bekend? Weet je nou zouden wel Europa ja. aandoen. Ja, volgens mij deden ze Nederland toch ook aan. Ik ga kijken. Dan moeten we er op zijn minst bij zijn. Um, ook weer een uh, leuk familieuitje met z'n allen. Ja, nee? Nederland. Even, goed, even kijken goed. hoor. Atsa. Atsa. Oasis. Nee, geen nee. officiële data oh, ja. bekend voor een Oasis-concert in Nederland in 2026. We verdienen ze ook niet. Ja. Ja. Wij stonden daar, weet je, nog. We zouden naar Sao Paulo kunnen gaan. Ja, tuurlijk. Hey, eigenlijk moet je dan toch wel in de invloedsfeer van Engeland. De, de, de Engeland in de buurt, ja. Ik zie ons uh, nog staan bij concert... Uh, o, oh, dat doe ik weer concert at sea. Ja. Daar stond uh, dan de helft van Oasis. Niet de onbelangrijke helft van Oasis. En daar stonden we allemaal met onze rug naar ze toe. Nol was het toch? Ja, ja. ja, en uh, pas toen Wonderwall uh, stoten een paar mensen elkaar... Ze, uh, dat dit voor een coverbandje. Ja, ja, ja. Nummer ken ik van ja, een band. Ja. We snappen dat jullie Nederland overslaan. Ja, ja. Stamp teken toe de trap. Uh, Olaf was blij met deze Jubi 40. Gaat op 21 maart naar het bandje toe. En dan is er altijd nog maar de vraag naar welke 40 ja. je kan. Want ik geloof dat ze allemaal een eigen rugnummer hebben, Jubi 1 tot en met 40. En dan heeft Sam Hazenbroek, net als ik, met heel veel enthousiasme in de bioscoop gezeten. Gisteren hebben we het er uitgebreid over gehad over de film Epic Elvis. Bedankt nog voor de tip, zegt hij. Het was echt een geweldig film. Bij de aftiteling hoorde ik een, een nummer volgens mij dik in de remix. Um, kun jij uh, um, dat nummer even draaien voor me? Ja, dat was mij ook opgevallen, moet ik eerlijk zeggen. Dus um, het, het, ja, ergens bij de aftiteling start er een remix van een nummer waarvan je denkt, hé, hey, in de verte is dat niet Suspicious minds dat ken ik er ergens van. En dat is het dan, maar in die Pnauw-remix, die heeft uh, ook een hit gehad met uh, dat Elton John-nummer, Dualipa en zo. Oh samen, ja, ja, ja, ja, ja. ja. Dus Penao heeft wel een behoorlijke reputatie. Uh, en Ja, <laughs> Penao. Moet dat anders? Nee, ik weet niet, maar ik vind uh, het heel leuk naam, Pnauw. Ik loop ondertussen met, uh, met, met de jongen van Slam binnen. Oh, precies, Thomas of, of, of, ik, of, het het, ik dit, of ik dit allemaal goed zeg. Ja. Nee, maar um, ik vond het ook wel leuk. Alleen ergens denk je, ja, het is wel raar... want het is een totale remix. Uh, maar heel smaakvol gedaan. Bovendien zit het dan natuurlijk niet voor niks... de afdeling van uh, zo'n epische film. Dus uh, dit is hem, uh, Sem. En dan uh, helemaal. wel oh, benieuwd wat jullie ervan vinden ook. Ik vond wel wat. Maar ja, ik zat in dat grote theater. Ik had net een prachtige film gezien. Ik heb gekeken of we voorkwamen op de aftiteling. Ja, wij. Holie, ja, ja, was. Maar... <laughs> Kouli erop. Ah, tuurlijk! Is geweest bij, uh, bij, bij ons slam spoor, bij Thomas. Ik zei, nee, uh, zeg je gewoon goed hoor. Ze jam ook weer zo uitgelachen door Carolien. Hey, alsof die zo weer piss zei hij nog. Nee hoor, dat laatste zei die niet. Hè, Eerlijk is eerlijk. Um, ik, ja, ik zelf, maar nogmaals, ik zat daar in dat IMAX theater... en uh, ik had alles al over me heen uh, zien komen. Ook al een mooie beelden van repetities... en de geweldige suspicious minds trouwens ook. Eerlijk is eerlijk. En toch kon ik hem ergens wel hebben uh, bij het uitdrijven. Maar um, volgens mij kunnen we het kort samenvatten. You love it or you hate it. Er zit werkelijk ja. niets tussenin. Nee. Coletta, is heerlijk. Marion, zet af. Verschrikkelijk. Uh, Elvis Presley meets Dua Lipa. Was uh, Junkie XL ziek... Hubert, mijn god, wat is dit zo niet goed? Hanneke heeft een beetje een pizza lounge vibe. Um, love it. Oscar Elvis heeft toch al heel wat wentelingen gemaakt in zijn graf. Dankzij de Patch Boys. Oh ja, always on my mind. Maar dit is wel het sumum. Oh, ik vond het leuk. Dat de echte Anouk gedraagt terwijl ik liedjes van haarzelf uh, ze eigenlijk niet meer aan kan horen. Voor curl girl en deze. Oh, ja? <laughs> ja. um, ik nog zeggen. Je kent ik niet. Nee hoor. Eigenaardig. aardig. Uh, Zunnebek, maar dat deed ik niet. Um, Mimoen en Ronald, we zijn lekker aan het glazen was in de zon. Drijven een leuk vrolijk nummer van ons? Uh, Anouk, are you kidding me? Hebben we hierbij gedaan. Marcel Timmer, um, die vroeg gisteren een nieuw flow aan: uh, Big Brothers. Uh, maar gisteren hadden we alleen de gecensureerde uitvoering. Ja, en de hele studio werd op zijn kop gezet hele door door Rob Stender. Ja, maar zelfs onder het diepste uh, laagje stof konden wij de ongecensureerde versie niet vinden. Dus dan maar weer even van thuis bij. Um, ladies and gentlemen, boys and girls, it is my pleasure to introduce to you all the finest, the righteous, the meanest, the Trump's the very best of them all, the South London Collective Group, known as, goodness sake, Roger, is it? This is Big Bro, taking over the show with this new flow. Yeah. Yeah. yeah. I came for the dough As soon as I stepped in the door I see that you're hating my glow The cool, the flow, the blow. We tired of being this poor And having to sleep on the floor And working a nine to five Just like a five dollar whore Knowing we worth more We simply had to sell the score That's why you see these albums And these singles in the stores It's Big Brother, baby Trying to catch some major figures You messing my cheese And I'll switch just like swaps of This is Big Bro Taking over the show This new flow. You need to listen up and feel this shit. shit. We won't quit. quit. We make them hits and platinum chips. see you I bet you won't forget my name. I probably, maybe, gonna get inside your brain. My family does the same. It's baby's time to rain. We're doing them platinum things. I know you. J-Rock. Uh -huh. And I got more skills than average. Put us together, man. We more than all of your can manage. Uh -huh. Cause we be the baddest at it. This here, took years of practice. Uh -huh. And now it's only more money uh -huh. and it's more madness. Stuck up on a daily basis. Uh -huh. You travel so many places. Rich so many tricks. mixing so up the names of faces. Uh -huh. Cause they see the ice and they trip. They like to ride in the way. Uh -huh. But all I want to know is if these girls are riding to uh -huh. who's, who's? Who's? this? this is the NADI. Giving you people a different kind of big brother flavor. I bet y'all didn't think I'd be riding these beats and making no paper, but I guess I'm a paper chasing player, and it's in my nature. This is Big Bro taking over the show with this new flow. We're dancin' up and buildin' this shit. shit. We won't quit. Make them hits and, and set this. this is Big Bro, bro. taking over bro. the show. Bro. Marcel. Oh ja? ja. Hij vroeg om gisteren aan, maar vandaag heeft hij hem gekregen. En dan in de expliciete versie. Zou oh, ja. de nieuwe Outcast worden? Nooit meer nee. wat gehoord. Big Brothers en New Flow. Mm, tot zo, Rob. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door M-Line. Get ready for greatness. Chronica. Kies voor een stijlvolle basis bij Karwei. Nu tot wel 50% korting op bijna alle vloeren. Karwei, maak het mooier. Het is bij Plus weer tijd voor inslaan. Alle Alpro 1, plus 1 gratis. En Plus pitloze rode druiven, een schaal van 500 gram, ook 1, plus 1 gratis. We doen met je mee.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 Nu bij Ikea 350 nieuwe redenen om langs te komen. Ons Sota dekbed overtrek. Het blastassen nachtkastje. Onze zon... je hoort het te veel om op te noemen. Ontdek onze nieuwe collectie. Shop nu online en in de winkel Ikea. Een wereld aan ideeën. Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou bij mij niet hoor. Moet je ze nou toch horen? Nee, we gaan zeker niet naar huis. Lekker, team. Tipje, vier uur kuppensoep. Vraagje. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee, toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op, zeg.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 Onze experts dan ook voor u klaar met advies en slimme oplossingen. Kijk op eneco.nl ondernemersvragen Met de juiste kennis aakt u de juiste keuzes Eneco verlicht. Het flexibele zakelijk krediet van Bridge Fund. Altijd geld achter de hand voor je weet maar nooit. Hallo, Piet Hellemans hier. Dierenarts en ambassadeur van Stichting Dierenlot. Dieren in nood hebben nu jouw hulp nodig. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers in heel Nederland. Word vrijwilliger bij de dierenambulance of een opvangcentrum bij jou in de buurt of word donateur voor 1,85 per maand. Ga nu naar Dierenlot.nl... en sluit je aan bij het grootste netwerk... van dierenhulpverleners in Nederland. Dierenlot.nl Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl. Deze week in de bonus... alle Vivera 1% gratis. Alle Konimax, Cotan en Liekumki 2% gratis. Alle Starbucks capsules voor een espresso. 10 stuks 3 plus 2 gratis. En alle aanmerkdiepvries maaltijden 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste Dat aanbiedingen. Lekkere van Albert Heijn. Goed zicht en gegarandeerd cooler. Ook voor een airco check ga je naar James. Plan direct je afspraak in op jamesautoservice.nl James Autoservice. Vertrouwd op weg. Bij Albert Heijn spaar je nu voor de unieke collectie van Brabantia. Af vanaf 99 cent met volle spaarkaart. Bekijk alle items voor thuis en onderweg in onze winkels.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 Het voorjaar komt eraan. Dus hup naar Jumbo. Met Jumbo Extra's worden je boodschappen nog voordeliger. Wissel 1000 extra's punten in en krijg 5 euro korting op je boodschappen. En dat voor die prijs.